De jongens met de sterren. Er leefde eens een gulle en knappe keizer, die over de helft van de wereld regeerde. In zijn grenzeloze keizerrijk leefde een ontzettend mooie vrouw met de naam Laptiza. Laptiza was de dochter van een herder. Haar glanzende en soepele haar en zachte huid maakten haar bijzonder in het hele keizerrijk. Haar schoonheid had iedereen betoverd in de stad. Zelfs de vogels, de dieren en de bomen. Laptiza was niet alleen mooi, ze was ook nog eens ontzettend aardig. Ze lette goed op haar kudde en zorgde goed voor iedereen om haar heen. En het gold niet alleen voor de vogels en de dieren. Laptiza's schoonheid en gulheid lieten zelfs de sterren voor haar vallen. Eén zo'n ster was Lin... Laptisa, jij hebt een goed hart. We hebben je bekeken vanaf de hemel en we zijn betoverd door je schoonheid en je hart. Daarom moet ik je een cadeau doen. Welk een cadeau? Een zegen. In de zesde maand van je huwelijk zul je gezegend worden met een jongens tweeling. Ze zullen je jongens met de sterren zijn. Jongens met de sterren? ja. Met een heldere ster op ieder zijn voorhoofd zullen ze altijd in de buurt zijn om je te beschermen. Hun sterren zal hun hardassen zijn. Niemand zal ze kunnen kwetsen. Ze zullen de knapste en wijste jongens zijn in dit land. Terwijl ze dat zei, verdween Lin in de hemel. De volgende dag, terwijl Laptiza met haar kudde in de nabije weilanden liep om te grazen... GELACH. hoorden ze een paar paarden voorbij komen... Terwijl ze zich omdraaide, was ze verbaasd om de keizer met een paar soldaten haar te zien benaderen. Op het moment dat de keizer Laptiza zag, werd hij verliefd. Wat is je naam? Mijn naam is Laptiza. En dat was dat. De keizer kwam van zijn paard af en sprak heel lang met Laptiza... De keizer werd verliefd op de prachtige herderin en vroeg haar met hem te trouwen. Laptiza was ook erg onder de indruk van de keizer en ging akkoord met hem te trouwen. Maar het zou niet makkelijk worden. De keizer had een oneerlijke hofdienaar genaamd Moerique. Moerique wilde dat zijn eigen dochter keizerin zou worden. De keizer, die niet van zijn bedoelingen wist, vertrouwde hem helemaal. Maar hoe kan dit nu? Dit paleis heeft een traditie die niet verbroken mag worden. Zij is een herderin. Als ze wenst om met je te trouwen, zal ze iets waardevols in ruil moeten geven. Alleen dan is het een huwelijk tussen gelijken. Maar ze is de dochter van een herder. Het is niet eerlijk iets waardevols van haar te verwachten. Een traditie is een traditie, mijn keizer. Uh, ik heb deze tradities niet gemaakt en als een keizer moet je deze niet verbreken. Maar... Mag ik spreken? Ik heb wel iets waardevols te bieden. In de zesde maand van mijn huwelijk zal ik gezegend worden met een jongens met heldere sterren op hun voorhoofd. Ze zullen onverslaanbaar zijn en altijd mij en dit keizerrijk beschermen. Zullen ze dat nu? En hoe weten we zeker dat jij niet aan het liegen bent? Als dit een leugen blijkt te zijn, zal ik de rest van mijn leven vastzitten in de kerkers. Wat? Leptisa? Nee! Vergeef me, keizer. Of het nu een keizerin of een herderin is, woord is woord. Ik geloof in mijn zegen en ik geloof in mijzelf. De keizer ging met tegenzin akkoord. Het huwelijk vond de volgende dag plaats. Het paleis en het hele keizerrijk was verheugd en vierde het dagenlang. Moerik kon niets meer zeggen om het te stoppen... maar had zijn verlies door de herderin nog lang niet geaccepteerd. Maanden gingen snel voorbij en de zesde maand kwam eraan. Moerik werd met elke dag die voorbij ging ongeduldiger... Uiteindelijk nam hij de stap om een gemeen plan te bedenken tegen zijn keizerrijk. Je wilt dat wij jouw koninkrijk aanvallen? Dat verliezen we. Sssst, weet ik. Maar wat maakt het uit? Ik heb je twee zakken met goud beloofd. Op het moment dat je gevangen bent, zal ik je vrijlaten en je je beloning geven. Morgen is het de laatste dag van de zesde maand. Ik moet de keizerin weghalen van de keizer. Ga nu! De volgende dag ontving de keizer het bericht dat zijn mensen werden aangevallen. Hij wilde zijn vrouw niet verlaten, maar het was zijn taak om zijn mensen te beschermen. Je moet gaan, liefste. Ik red me wel. Uiteraard werden de aanvallers gevangen genomen. Maar zodra de keizer zich terughaastte, werd hij gestopt door Moerik... Vandaag is de laatste dag van de zesde maand, mijn keizer. De zon gaat bijna onder en toch is er nog geen teken van de jongens met de sterren. <laughs> woord is woord, had ze gezegd. Maakt me niet uit. Ze gaat niet naar de kerkers. Oh, ik begrijp het. De keizerin kan terugkomen op haar woorden, denk ik. Nee, doe ik niet. Dit is een plot tegen mij en dit keizerrijk. Maar zolang de waarheid niet boven tafel is zoals beloofd... moet ik in de kerkers gaan leven. Het keizerrijk was geschokt. Iedereen was in de war door de verandering van omstandigheden. Iedereen behalve Moerik. Die nacht sloop hij stilletjes het paleis uit en liep naar de zee. Dit is pure magie. Hoe zijn jullie binnen één dag gegroeid? Wees nu stil. Het paleis wist niet dat Lins zegen was uitgekomen. De ster had de keizerin de nachten voor een tweeling gegeven. Moeriek had alles gezien. Laptiza legde haar jongens bij zich neer en was gaan slapen. Alleen maar om ze de volgende ochtend kwijt te zijn. Moeriek wilde de jongens met de sterren ver weg hebben. Ver, ver weg. Hij had hun toekomstige lot al gepland. Hij legde de twee baby's in een boot... en duwde de boot genadeloos de grote oceaan op. <lacht> nu zal mijn dochter de keizerin worden... en ik zal over de halve wereld regeren. Ik laat een erin met haar jongens met de sterren... niet mijn plan bederven. De boot dreef urenlang voordat het in een storm terecht kwam. De golven waren sterk en wild... Ze schudden de boot hard. Maar de jongens moesten lachen en genoten van de reis. Toen kwam er een grote golf en duwde de boot in woest water. Maar in plaats van dat ze verdronken, werden de jongens met de sterren veranderd in twee kleine visjes. Ze sprongen vrolijk uit de boot en zwommen door de storm. Ondertussen in het paleis. Ik begrijp uw leed, mijn keizer. Maar uw volk kijkt tegen u op met hoop en dromen. U moet aan hen denken. U moet weer trouwen. Marieke, ik zal niet weer trouwen. Alleen, alleen voor uw mensen, mijn keizer. Zij hebben niet tegen u gelogen. Waarom worden ze zonder keizer in achtergelaten? Oh. Ik weet het niet. Met uw permissie, mijn keizer. Waarom trouwt u niet met mijn dochter? Ze kent alles al en ze zal uw pijn begrijpen. Oh, doe wat je wilt, Murik. Het maakt me niets meer uit. Zonder een minuut te verspillen regelde Moerik alles al. Het huwelijk zou dezelfde week nog plaatsvinden. Een paar dagen gingen voorbij en vissers vonden twee glimmende, glimmende vissen in hun net. Laten we hen aan de keizer laten zien. Ja, hij gaat vandaag trouwen. Dit zal het beste cadeau zijn. Nee, wacht. Dood ons niet. Kunnen deze vissen praten? Ja, we zijn geen normale vissen. Dood ons alsjeblieft niet. Maar... Wat willen jullie dan dat we met jullie gaan doen? Neem een grote kom en vul het met verse douw. Nadat we erin gezwommen zijn, hou ons op het gras en laat ons opdrogen. Huh? Huh? De vissers deden wat hen gevraagd werd. Want zij waren nu eenmaal praten de vissen. Nadat ze hadden gezwommen, werden de vissen op het gras gelegd om te drogen. Nadat ze compleet waren opgedroogd veranderden de vissen in jonge jongens. Ze waren beide erg knap met een heldere ster op hun voorhoofd. Wie? Wie zijn jullie? Wij zijn de prinsen. Wij zijn zonen van je keizer en keizerin Laptiza. Oh, ik wist dat onze keizerin nooit zou liegen. We moeten het paleis bereiken, voordat het huwelijk plaatsvindt. Jullie moeten jullie hoofden bedekken. Laat de ster aan niemand zien. We zullen jullie naar het paleis brengen. Het paleis was erg druk. Iedereen wachtte op de ceremonie, maar niemand in het paleis of de keizer zelf was gelukkig. Stil, iedereen. We weten allemaal dat de keizer heeft besloten om met mijn dochter te trouwen. Nu zullen we... Wacht! Wacht! Wie zijn zij? En hoe durven jullie een hofdienaar van mijn paleis te onderbreken? We zijn je kinderen, vader. Je jongens. Je jongens met de sterren. Wat? Hoe is dat mogelijk? Deze man, je vertrouwde hofdienaar, liet ons op zee achter om te sterven, zodat hij zijn dochter de keizerin kon maken. Hij wilde regeren. Maar hij vergat dat wij door de ster zelf zijn gezegend. Hij kan ons niet doden. Marie, is dit waar? <tied> ik. Uh, ik. Uh, ik. Uh... Arresteer hem! O, mijn zonen! Mijn zonen! De keizer liet onmiddellijk Laptitza halen en bevrijdde haar uit de kerkers. Ze omhelste haar jongens. Lin, de ster, had gelijk. De jongens werden geboren uit goedheid en goedheid wint altijd van het kwaad. De keizer en zijn keizerin Laptiza regeerden nog vele jaren en zo ook de jongens met de sterren. Het einde.